Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een man die heeft in Rotterdam, is aan zijn verwondingen overleden. Bij de vechtpartij viel de man van 54 en raakte bewusteloos. Hij kwam wel weer bij en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde zijn toestand en overleed hij. Over de aard van de vechtpartij is weinig bekend. Bij rellen in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker zes doden en meer dan 200 gewonden gevallen. Rond de 2000 militante moslims houden nu bijna drie weken een belangrijk verkeersknooppunt bezet. Ze eisen dat de minister van Justitie opstapt. Die is volgens hen schuldig aan godslastering. Leger en politie waren met 8000 man gisteravond veruit in de meerderheid, maar slaagden er niet in door orde te herstellen. Er zijn ook protesten in andere Pakistanse steden als Karachi en Lahore. Bij rellen in Karachi raakten 35 mensen gewond. In de Chinese havenstad Ningbo ten zuiden van Shanghai is een explosie geweest in een fabriek. Daarbij zijn volgens Chinese media zeker twee doden gevallen en meer dan 30 mensen gewond geraakt. Gebouwen in de omgeving zijn beschadigd of ingestort. De oorzaak van de explosie is onbekend. Een meisje van 13 dat aan het begin van gisteravond bij een zebrapad in IJmuiden werd aangereden, is overleden aan haar verwondingen. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren zeggen dat het meisje over het zebrapad liep, maar de politie kan dat niet bevestigen. De zaak wordt onderzocht. Cabaretier Janneke de Bijl heeft het Camerette Festival gewonnen. De jury verkoos haar boven Andries Toenroe en Mark Wouwmans. En ook won zij de publieksprijs. De drie finalisten van de 52e editie stonden in de finale... in het Luxor Theater in Rotterdam. Het weer. In het binnenland vanochtend nog kans op vorst aan de grond. Er lag aan de oostgrens ook even wat sneeuw. Vooral in de noordelijke helft van het land buien met kans op hagel. Ook wat zon vandaag en het wordt 7 of 8 graden. Dit is de FM. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen... U heeft een bril nodig.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 This is a one-way street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 Zeggen veel meer zeggen dan het eigenlijk lijkt. Hey. En als ik praat, dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Hey. Ja, ik weet het soms hoor ik niet wat je zegt en jij het geef ik je weer even mijn aandacht te geven terwijl jij de liefste bent. Maar. Oh. See any time.